Week 33 in het online programma Rozenkruis Nu heeft als thema Nieuw leven wenkt ook jou. Wees nu bereid. Zo stellen wij vast hoezeer de bewustzijnsdoorbraak voor ons allen noodzakelijk is. Iedere groep op aarde die te midden van de tegenstand van de eonen der natuur deze doorbraak bewerkstelligt, Overwint de wereld, verzwakt de greep van de natuur op het geheel der mensheid, zodat de dialectische natuur zich daarvan niet meer kan herstellen. De microcosmos is één met de kosmos, zoals de kosmos één is met de macrocosmos. Microcosmos, kosmos en macrocosmos vormen een drie-eenheid. Wanneer u dus vanuit uw kleine wereld de doorbraak bewerkstelligt en derhalve de natuur overwint, Betekent dat een interkosmische overwinning? Niet minder dan een interkosmische overwinning... valt dus de mensheid ten deel als er één mens is... die zichzelf en daarmee de wereld overwint. Eén mens kan ervoor zorgen dat de hele mensheid een grote stap dichter bij zijn goddelijke oorsprong, zijn bestemming komt. In de woorden van Van Rijkenborg De greep van de natuur op het geheel der mensheid wordt dan blijvend verzwakt. En met die natuur, doelt de grootmeester, op de wereld van de dualiteit, de wereld van de tegendelen. De aardse wereld dus, waarin wij leven en waarin de tegenpolen elkaar voortdurend oproepen en in stand houden een wereld die op de meeste van ons een grote invloed uitoefent. Op het pad van de leerling Rozenkruiser die zijn leven wijdt aan zielenontwikkeling wordt deze greep van de dualiteit juist steeds kleiner. Na de bewustzijnsdoorbraak, waaraan een fase van voorbereiding voorafgaat, wordt de mens een nieuwe mens. Dat is niet symbolisch bedoeld, maar kunnen we heel letterlijk nemen. De ziel van deze mens wordt dan blijvend gevoed door nieuwe krachten die niet van deze wereld zijn, omdat hij zich heeft verbonden met de niet-aardse goddelijke wereld. Hij leeft dan op aarde, maar uit een nieuw, ander, ons aardse leven overstijgend bewustzijn. Daarin is hij verbonden met alles en allen. Dat dit mogelijk is en dat de school van het Rozenkruis leerlingen zo liefdevol begeleidt op het pad naar die bewustzijnsdoorbraak, vind ik enorm troostrijk. Voor mij is deze school dan ook zowel een enorme houvast als een inspirator. Zeker in deze tijd, waarin er wereldwijd zoveel geweld, lijden en verdriet is waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Vaak vraag ik me af wat ik kan doen om dat lijden te helpen stoppen of te verzachten. En steeds kom ik uit bij dezelfde opdracht aan mezelf. Stel de bewustzijnsontwikkeling in je leven centraal. Want door jezelf te bevrijden, bevrijd je de ander. Ik zie het voor me als een set dominostenen die schuin tegen elkaar aanstaan geleund. Valt de eerste om, dan volgen één voor één alle andere stenen. Het pad naar de bewustzijnsdoorbraak is door de grootmeesters van de Geesteschool of inwijdingsschool van het Gouden Rozenkruis voorgeleefd en doorgegeven. De afgelopen 100 jaar is dat doorgeven van harte gedaan aan verschillende generaties. Iedereen die dit pad van zelfbevrijding wil gaan is van harte welkom in de verschillende centra van het Rozenkruis die in 14 steden in het land te vinden zijn. Want nieuw leven wenkt ook jou.